7 uur, het NOS-journaal, Doorald Megens. Lisbeth Spies beoogt opvolger van minister Donner. Pessimisme overheerst over kans van slagen eurotop. En de aanval op Pearl Harbor 70 jaar geleden is herdacht. <mully> De Zuid-Hollandse gedeputeerde Lisbeth Spies is volgens ingewijden in Den Haag door het CDA gevraagd om minister van Binnenlandse Zaken te worden. Ze zou dan de opvolger worden van minister Donner, die naar verwachting volgende week vrijdag wordt benoemd tot vice-president van de Raad van State. Spies was Tweede Kamerlid voor het CDA van 2002 tot 2010. Ze was ruim drie jaar vice-fractievoorzitter. Na toetreden van het CDA tot het minderheidskabinet met de VVD in oktober vorig jaar, was PiS korte tijd waarnemend partijvoorzitter. Sinds april is ze gedeputeerde in Zuid-Holland. Duitse en Franse regeringsfunctionarissen verwachten niet dat op de EU-top van vandaag en morgen een akkoord wordt bereikt. Er zijn nog te veel meningsverschillen. De Fransen voorzien dat alleen de 17 landen met de euro het eens zullen worden, maar niet alle 27 EU-lidstaten.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 De gemeente Heerlen wist al langer dat er problemen waren met verzakkingen in de parkeergarage van winkelcentrum Het Loon. Dat blijkt uit correspondentie tussen de gemeente en onder meer een ingenieursbureau. In de ondergrondse garage moesten bijvoorbeeld in 2002 drie pijlers worden vervangen. Ook werd gemeld dat de ondergrond niet stabiel was en dat de garagevloer 13 tot 18 centimeter was gezakt. Gisteren bleek uit stukken van de gemeente dat de verzakking vermoedelijk is veroorzaakt door holtes in de kalksteenlaag op een diepte van 55 meter. Kerstverlichting is wel veiliger geworden, maar toch waarschuwt de Voedsel- en Warenautoriteit dit jaar opnieuw voor onveilige lampjes. Er zijn 24 soorten verlichting getest en daarvan waren er 4 onveilig. Dat is veel minder dan in 2007, toen was de helft van de geteste kerstverlichting nog gevaarlijk. Volgens de Voedsel- en Warenautoriteit is er steeds meer kerstverlichting op de markt die op laagspanning werkt. En ook LED-verlichting komt vaker voor. Daarmee is de kans op brand of elektrische schokken veel kleiner, zegt de Voedsel- en Warenautoriteit. Het agentschap Telecom gaat radiopiraten harder aanpakken. Nog deze maand wordt de maximale boete voor het illegaal uitzenden in de ether verhoogd naar 45.000 euro. Daarbij wordt gekeken naar de storing die de piraat met zijn uitzendingen veroorzaakt. Volgens het agentschap Telecom worden etherpiraten steeds professioneler en is daarom een hardere aanpak nodig. De piraten verstoren niet alleen de legale radiouitzendingen, maar ook communicatiesystemen van de hulpdiensten hebben er last van. In de kerstvakantie worden extra inspecteurs ingezet. Volgens het agentschap Telecom gaan in die periode meer piratenzenders de lucht in, omdat mensen dan vakantie hebben. In Honolulu hebben zo'n 5000 mensen de aanval op Pearl Harbor herdacht. Gisteren was het precies 70 jaar geleden dat de Japanners zonder oorlogsverklaring de Amerikaanse Pacific Fleet in zijn thuishaven in Hawaii aanvielen. Bijna 2400 Amerikanen kwamen bij die aanval om. Onder de aanwezigen waren 120 overlevenden van het drama. Door de aanval op Pearl Harbor raakten de Amerikanen betrokken bij de Tweede Wereldoorlog. Ook in Japan werd stilgestaan bij de aanval van 70 jaar geleden. De Japanse minister van Buitenlandse Zaken heeft gezegd dat hij zeer geëmotioneerd was tijdens de herdenking. Minister Gemba zei dat hij blij is dat de betrekkingen tussen Japan en de Verenigde Staten nu optimaal zijn. Ajax is er niet in geslaagd de tweede ronde van de Champions League te bereiken. De Amsterdammers verloren gisteravond met 3-0 van Real Madrid. Tot twee maal toe werd een treffer van Ajax afgekeurd. Doordat Olympique Lyon met 7-1 won van Dynamo Zagreb... gaan de Fransen op doelsaldo door in de Champions League. Ajax eindigt nu als derde in de pool en overwintert in de Europa League. De trainer van Dynamo Zagreb is gisteravond... na de grote thuisnederlaag op staande voet ontslagen. FC Basel heeft voor een stunt gezorgd... door Manchester United uit te schakelen. De Zwitsers wonnen thuis met 2-1 van de Engelse topclub... Waardoor Basel tweede werd in de pool en Manchester United derde. De Engelsen waren vorig jaar nog finalist in de Champions League. In de finale pool van de Champions Trophy... heeft het Nederlands hockeyelftal met 4-2 verloren van Australië. In Auckland scoorden Bakker en Verga de Nederlandse doelpunten. In de pool heeft Oranje na twee wedstrijden één punt en staat derde. De nummers 1 en 2 spelen zondag de finale van de Champions Trophy. Het weer eerst droog, vooral in het oosten ook nog wat zon. Vanuit het westen raakt het dan bewolkt en volgt er regen. Vanmiddag trekt de zuidwesten wind fors aan. In de kustgebieden wordt de wind weer stormachtig met in het noordwesten mogelijk storm. Het wordt vandaag zo'n 10 graden. ANWB ah, verkeersinformatie: Kleine 30 kilometer file. De normaal begin van een donderdagochtendspits. Wat langere files op de A4. Amsterdam-Den Haag bij Hoogmade, 3 3 kilometer. In per geval de ook is dicht. Op de A12 Duitse grens Arnhem 3 kilometer bij knooppunt Velperbroek. Richting Europoort op de A15 bij Spijkenissen 3 kilometer. En de A28 van Zwolle naar Amersfoort bij Leusden 3 kilometer. Nou, ik dacht bij de.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 Radio 1 Journal. Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is zeven minuten over zeven. De PvdA heeft besloten van zich te laten horen en politiek powerplay te spelen over Europa. Als Nederland bevoegdheden overdraagt, dan willen de Sociaaldemocraten nieuwe verkiezingen. Straks maar eens horen waarom. Eerst na dat debat van gisteravond. Maar premier Rutte blijft erbij. Er gaat niet meer macht naar Brussel. Zei hij gisteravond tijdens dat debat in de Tweede Kamer. Dat diende ter voorbereiding van de eurotop van vandaag en morgen. Maar de Partij van de Arbeid-leider Job Hent heeft dus twijfels over de verzekering die Rutte geeft. En mocht blijken dat er dan toch meer behoeft, bevoegdheden voor Europa komen... dan wil hij, zoals Lara net zei, nieuwe verkiezingen. Hoe het ook zij, premier Rutte vertrekt straks richting Brussel... om daar samen met de andere Europese regeringsleiders de eurocrisis te bezweren. Premier Rutte komt tot voor kort altijd met een gerust hart naar Brussel. Hij was verzekerd van voldoende steun om de euro te redden. Ondanks dat hij niet op zijn gedoogpartner Geert Wilders van de PVV kan rekenen. De Partij van de Arbeid, GroenLinks en D66 stonden altijd achter hem. Maar de steun van de Partij van de Arbeid is niet meer vanzelfsprekend. Want als er meer macht en bevoegdheden naar Brussel gaan... wil de PVDA verkiezingen. Premier Rutte spreekt dat tegen. Onze inzet is... We zijn bereid mee te werken aan een kleine verdragswijziging... maar ook bereid om het via protocol 12 te doen... waar het gaat om het handhaven van die strikte voorwaarden... op het gebied van de 3% en de 60%. Dat is namelijk geen soevereiniteitsoverdracht. Dat is het handhaven van bestaande afspraken. Waar wij geen liefhebbers van zijn... is het invoeren van allerlei nieuwe sancties op andere terreinen... waarbij je dus wel in de realm, in de sfeer komt van, uh, van, van soevereiniteitsoverdracht. Dus ik geef heel precies aan waar wij, waar wij staan, voorzitter. En misschien mag ik anders... Via uw vraag, meneer Plasterk, dat hij nog aan mij meldt waar dan de onduidelijkheid zit. Het is toch evident. Het gaat erom dat er nu wordt voorgesteld, de verdragswijzer. Ik kan me ook heel goed voorstellen dat de minister-president daar niet voor voelt. Omdat er in zijn coalitieakkoord staat dat er geen bevoegdheden zullen worden overgedragen. Maar Merkel wil die bevoegdheden wel overdragen om zeker te weten dat het goed gaat in de eurozone. En de vraag is, ja, hoe, hoe ja. komt de minister-president uit die klem? Voorzitter, ja, die, die klem voel ik niet, omdat ik niet zie dat een Verdragswijziging betekent dat je soevereiniteit gaat overdragen. Een Verdragswijziging is het middel om te komen tot het juridisch goed regelen van bepaalde afspraken. We hebben afspraken gemaakt over de begrotingsdiscipline, en de constatering is eigenlijk heel breed in deze Kamer dat die begrotingsdiscipline te veel met voeten is getreden, dat die veel strikter moet worden nageleefd. Als daarvoor verdragswijziging de uitkomst is, kan ik daarmee leven. En dan is het een beperkte verdragswijziging die zich daarop richt. En ik zeg ook heel duidelijk, de Nederlandse inzet van, is niet om te komen tot een grote verdragswijziging... waarin allerlei sancties worden opgelegd op allerlei andere terreinen van elkaar de maat nemen en elkaar niet de wet voorschrijven. De PVV wil dat Rutte in Europa voet bij stuk houdt. En ook onze premier heeft die sanctie vanuit de euro met veel bravour gepresenteerd in de Financial Times. Maar wat is daarvan over, zo vraag ik de minister-president. Was dit stoere praat of gaat hij alsnog deze sanctie afdwingen in Brussel? En wat is er over van de onafhankelijke eurocommissaris? Waar is die gebleven in de voorstellen? Ronald Plasterk van de Partij van de Arbeid vindt dat de PVV consequenties moet trekken. Voorzitter, de heer Van Dijk en zijn partij zijn de europoedels van dit kabinet. Want zij zitten daar in dat vak en maken groot bezwaar. Maar ze laten het gewoon gebeuren. Zij zeggen voortdurend dat het landsbelang wordt verkwanseld. Maar ze laten het gewoon gebeuren. Als wij nu besluiten dat aan de kiezer voor te leggen, dan kan dat. Volgens premier Rutte hoeft het zover niet te komen. Er is mij niet gevraagd iets te bieden aan de Partij van de Arbeid. Ik heb de Partij van de Arbeid hier vanavond in het debat een politiek punt horen maken. Namelijk dat als er sprake is van verdragswijzigingen, inhoudende overdracht van bevoegdheden. Dat dat voor de partij van het aanleiding kan zijn, wegens hoe groot en, en hoe zwaar precies, om dat aan de bevolking voor te leggen. En nou, Ik begrijp in de vorm van dat zij zeggen dat wij verkiezingen moeten houden. Dat is een politieke uitspraak. Daar neem ik kennis van. Wat ik moet doen is vervolgens hier schetsen vanuit mijn politieke, vanuit kabinetsinzet, ook bij de Europese Raad van de komende dagen, waar wij op aansturen. Wij sturen niet aan op overdracht van bevoegdheden. Wij sturen aan op het kunnen handhaven van eerder gemaakte afspraken. Al dus, premier Rutte en Peter Blok volgden het debat in de Tweede Kamer gisteravond. Wij gaan naar Mark Robin Visser, die wordt vandaag uh, bijgepraat, bijgeschold. Ja. Mark Robin, uh, kan je hier wat mee met dat debat van gisteravond? Ja, het is, het is een heel, heel vroeg college alweer uh, voor mij uh, vanochtend. Zeg, bij Henry Ten Kamp, docent economie aan de Haagse Hogeschool. We hebben net uh, meegeluisterd, meneer Ten Kamp, naar uh, de samenvatting van het debat. En we zien dus eigenlijk: ja, dit is een combinatie. Hier wordt economie en politiek ver vervlochten. Hè? En daar wordt het al snel ingewikkelder door. Ja, maar uh, zeker niet verstandiger door. Uh, wanneer we gaan kijken uh, dat uh, nu uh, sommige partijen misschien politiek gewin uh, willen uh, behalen. Oh, uh, Gedurende zo'n moeilijke situatie is dat begrijpelijk vanuit hun politieke standpunten, maar niet verstandig. Uh, als er nu juist uh, ma maatregelen getroffen worden om orde op zaken te stellen, uh, door uh, te zorgen voor betere handhaving van eerder gemaakte afspraken, uh, die 60% en 3% die komt uit 1992-93, ja, dan lijkt me dat absoluut uh, een positieve zaak. Dus ik neem aan uh, dat uh, iedereen daaraan uh, mee zal werken en waarschijnlijk ook een PVV. Ja. Ik ben bij u even weer in de schoolbankjes gaan zitten omdat vanavond die belangrijke top in Brussel begint. Heeft dat ook uw warme belangstelling? Absoluut. Ja. Uh, heel erg benieuwd. Het zijn natuurlijk toch belangrijke dingen die er uh, momenteel uh, uh, ja, gebeuren. Ja, vertel eens, wat is er zo belangrijk aan? Nou, um, Ik denk dat het uh, belangrijkste element is dat uh, de rust terugkomt op de markten. Dat we collectief met z'n allen uh, zien uh, dat we met z'n allen sterker staan uh, dan individueel en alleen. Uh, die conclusie was uh, in principe natuurlijk al getrokken. Uh, maar er moeten bepaalde maatregelen getroffen worden... om die zekerheid uh, terug te geven aan de financiële markten. Ja. Uh, we zaten net uh, aan het ontbijt even te praten... en toen had u een heel mooi voorbeeld uit een lang verleden. We kunnen natuurlijk altijd leren van de geschiedenis. Dat doet u vast ook als docent economie. Ja, dat was een uh, voorbeeld uh, van François Kessnaai. Uh, ongetwijfeld spreek ik niet goed uit. Maar ken ik weet... u klassiekers? Ja, ken u klassiekers. Uh, dat is heel lang geleden. Wie was dat? Uh, dat was een, uh, de hofarts uh, van Lodewijk XV... Maar in ieder geval, uh, die vergeleek zeg maar, uh, als eerste zeg maar, uh, de economie... en de verdeling van welvaart uh, en goederen zeg maar, met uh, het bloed... zoals dat door een uh, lichaam circuleert. Dat is eigenlijk de grondlegger van het uh, stroomdiagram. Nou, wanneer we dan kijken, kunnen we misschien wel spreken... van een uh, ja, bloedprop zeg maar, in, uh, in bepaalde regionen. Maar is dat een goede vergelijking van die Franse arts? De economie en de bloedsomloop van de mens? Nou, dat lijkt me zeker wel. Uh, je hebt uh, spelers binnen de economie en geld moet pompen, ja. Rondpompen, ja, uh, rollen noemen we dat. Ja, geld moet rollen. Uh, ja, de munten zijn niet uh, voor niks rondgemaakt, uh, uh, zullen we maar denken met z'n allen. Uh, Is er sprake van een infarct? Nou, uh, vraag ik dan maar even. Laten we hopen van niet. Uh, maar als we dan uh, gaan kijken naar uh, banken en uh, regelingen hoe banken geld uit mogen lenen, dan uh, moeten we uh, er met z'n allen niet voor zorgen dat, uh, dat daar beperkingen op komen. Dat lijkt een constante geldgroei, lijkt mij uh, het meest verstandige. Dus die Franse arts van Lodewijk de 15e had het nog niet zo slecht bedacht. Nou, op een heleboel dingen wel. Maar uh, dit was een leuk voorbeeld uh, waar hij mee aan kon ja. zetten. Gelukkig uh, gaan we door. Uh. Ja, zeg, we gaan straks uh, naar de school. Uh, ook met studenten praten. Uh, is dit een onderwerp, deze top, waar jullie op school ook over spreken? Nou, dit is uh, iets wat uh, zeker leeft uh, ja, bij de studenten. En uh, ja, je hoort natuurlijk uh, wel uh, ja, de nodige vragen hierover. En komt dit nou ook in de economieboeken straks te staan, wat, wat wij nu meemaken? Nou, er zijn... schrijven we geschiedenis? Uh, we schrijven absoluut geschiedenis, uh, maar er zijn al legio-boeken verschenen zeg maar, met deze onderwerpen erin. Uh, de oorzaken daarvan uh, en meerdere, meerdere interpretaties welke kant we uiteindelijk op zouden moeten gaan. Henri ten Kamp, hartelijk bedankt. Wij gaan naar de Haagse Hogeschool. Tot straks. De digi de bibliotheek voor het e book komt er echt aan. Stempeltje erop, drie weken terugbrengen. Eerste verkeersinformatie bij de AWB Kees Kwaks. Marcel, goeiemorgen. Een uh, spits die, uh, zoals donderdag normaal is, laat op gang komt. 40 kilometer nu, nou, dat was gisteren wel anders. En nog niet al te veel problemen. Uh, twee opvallende zaken, de A4, Amsterdam-Den Haag. Tussen Roelof Arendsveen en Hoogmade staat 4 kilometer. Voor bergingswerkzaamheden is de rechte rijstrook dicht. En op de A20 in de regio Rotterdam, onderweg naar Hoek van Holland... 2 kilometer bij Rotterdam-Krooswijk... staat een auto met pech, de rechte rijstrook is dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Straks meer over de e-bieb. Eerst naar de Bali in Amsterdam. Een groep van ongeveer twintig moslimmannen heeft daar gisteravond een debat verstoord. GroenLinks-parlementariër Tovek Dibi en de Canadese schrijfster Irshad Manji... werden bespuugd en met eieren bekogeld. Twee mannen zijn door de politie in Amsterdam gearresteerd. Eén voor bedreiging en één voor belediging. Jeroen de Jager was er en sprak na het gebeuren met aanwezigen. Uh, nou ja, we zaten hier gewoon rustig te luisteren naar Irshad Manji. En uh, plotseling komen er een stuk of twintig, uh, dertig uh, fundamentalistische moslims binnen. Naar later bleek uit België. Uh, althans gedeeltelijk. En die uh, wilden, haar de wilden haar de nek breken, zeiden ze. En begon heel hard te schreven. En allerlei Koran teksten, denk ik, te schreven. En uh, ja, de, de bijeenkomst werd verstoord. En op een gegeven moment stond iemand van hen op en ja, die begon te schreeuwen. Eerst uh, met uh, allah akbar Allahu akbar en nou, dat soort uh, leuzen. En er werd een vlag ook uh, omhoog gehezen. Nou, en nou, ze begonnen steeds maar te schreeuwen. En toen werd het heel erg persoonlijk naar uh, Tovik en naar Isat uh, Manji uh, toe. Hoezo persoonlijk? Uh, nou, van uh, jullie zijn geen moslims. Isat, uh, uh, jij bent uh, verdwaald, jij bent uh, homoseksuele, je bent helemaal geen moslim. Ze riepen, ze hebben uh, haar bespuugd, uh, Ersad Manji. En ze hebben haar gedreigd de nek te breken en ze wil... Niet dat, dat zij hier het woord voerden. En Isaac Manji is, help me even. <laughs> zij is een, een moslima uit Canada. En zij komt heel erg op voor... Uh, ja, ze is heel erg hervormingsgezinde moslim, moslima. Daarbij ook nog lesbisch. En dat bevalt deze heren niet. En getrouwd. Ah, en getrouwd, ja. Nee, dat, helemaal. Ook dat nog. En hoe zijn deze mensen weggegaan? Ja, zij, oh, door de politie. De politie heeft heel de, de opgetreden. Wel goed. En uh, ze zijn gewoon afgevoerd door de politie. Like en dan is iedereen van de eerste schrik bekomen, heeft zijn verhaal gedaan. En dan gaat het bijeenkomst oh, verder met een afsluitend woord nog door de schrijfster Ishat Manji. We zijn nog steeds hier. We zijn nog steeds... Still... En na afloop gaat ook de signeersessie gewoon door. Tussen de kapotte eieren. Ik zie er hier drie liggen. Wat did je write? Thank you very much. much. Uh, what did I write in yeah, the book? Yeah, for, I mean, for, for him? For Jan Willem? Yeah. Uh, well, why don't we have Jan Willem uh, say what I wrote? And Dear Jan Willem, thank you for standing our ground in liberty and love. <laughs> <laughs> speciaal for this evening. Yeah, speciaal for this evening. Heel yeah. topasselijk. Yeah. What oh. did you think when this all happened? I've experienced uh, jihadis who have spat in my face, as one did tonight. Um, who have thrown um, items at me. Um, um, I have never such a... Ze vertelt dat ze veel vaker te maken heeft gehad met wat ze dan noemt jihadis, fundamentalisten. Um, altijd individuen. Dit was de eerste keer dat ze door zo'n groep werd aangevallen. Maar voelt ze eraan toe: ik ben niet in de war gebracht. Ik ben not shaken. En ook mijn geloof wankelt hierdoor niet. Uh, not only am I not shaken, my faith is not shaken. Not, mm. at mm. Not at all. Not at all. Tofik Dibi uh, van GoedLinks, bent u geraakt eigenlijk? Ik heb een ei gevangen, ja. Vond u het bedreigend trouwens? Ja, ja. Er waren momenten dat ik dacht van, wat gaat er nu gebeuren? Ik bedoel, dit is een kleine zaal, je zat klem achteraan. Ze, zij wilde niet wijken, ze eiste dat wij van het podium afgingen. De politie vroeg ons toen ook om van het podium af te gaan... in, oh ja. in het belang van onze veiligheid, ja. Zij hield haar boek ook omhoog. De politie vroeg haar toen om haar boek omlaag te houden... omdat dat uh, provocerend zou werken. We hebben dat geweigerd. We hebben gezegd, we gaan niet van het podium af. We gaan niet um, aan hun eisen voldoen. En dat is uiteindelijk... Uh, uh, vind ik het mooie van de avond, hoe lelijk ze het ook hebben geprobeerd te maken... is dat we, niet gebuig, we zijn niet gebogen voor ze. Op geen enkele manier. En dat zei GroenLinks parlementariër Tovik Dibi. In gesprek met verslaggever Jeroen de Jager. Geert Wilders heeft inmiddels ook gereageerd op het incident via Twitter. Laat hij weten, Tovik Dibi verdient geen eieren van radicale moslims. Een verstoring bijeenkomst, zeer kwalijk incident. Hij moet kunnen zeggen wat hij wil. 10 voor half acht, u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Het doemscenario voor Ajax werd gisteravond bewaarheid. In Amsterdam werd met 0-3 verloren van Real Madrid... terwijl de grote concurrent, Olympique Lyon... een onmogelijk geachte 7-1-overwinning boekte bij Dynamo Zagreb. Het betekent dat de regerend landskampioen niet verder gaat... in de lucratieve Champions League, maar nu afdaalt naar de Europa League. Ronald van der Geer vroeg middenvelder Theo Jansen... of hij gisteravond niet ontwaakte uit een heel nare droom. Uh, dat weet ik niet, want ik droom niet naar. Maar ja, dat dit uh, verschrikkelijk is, dat is, uh, dat is duidelijk. Zo eerst eens naar, naar de eerste helft gaan. Want jullie spel is eigenlijk meer dan goed, maar twee doelpunten afgekut. Heb je ze al teruggezien? Ik heb ze niet teruggezien, maar dat, uh, dat maakt het wel wat zuurder. Uh, maar, ja, wat, wat je zegt, uh, we speelden denk ik vrij, vrij behoorlijk uh, de eerste helft. En, uh, we maak twee goals, uh, geven kinderlijk uh, twee goals weg ook. Maar, uh, ja, wat je zegt, allemaal was hij zelf goed. In hoeverre was je in de tweede helft op de hoogte van het lopende scenario, dus, dus de omstandigheden in zaken, hè? Ik hoorde dat ik toen ik op de bank, toen ik was gewisseld, dat het uh, 6-1 was. Dus niks. Dus niks, in het veld niks, dus de andere jongens ook niet? Ja. Nee. nee, dat kan ik me niet voorstellen, want als dat wel zo is, dan, uh, dan, uh, dan wordt dat doorgesproken. Tenminste, dan, dan krijg je dat te horen. En, uh, Nee, daar was uh, niks van duidelijk. Op wie moet je nou boos zijn deze avond? Op jezelf, op de arbitrage, op, op misschien wel Zagreb? Ja, op, op, op alles denk ik. Ik bedoel, op onszelf, dat we, dat we zo makkelijk goals weggeven. Uh, op de scheidsrechter dat hij twee goals afkeurt. Uh, ja, ja en, en het feit dat, dat Zagreb de wedstrijd zo makkelijk weggeeft. Ik hoorde dat ze een rode kaart hadden gehad wel, maar uh, ja, dan nog uh, 7-1 is, uh, is een behoorlijk uitslag. Ga je dan bij nog even na deze avond Ja, waar hebben we het dan anders laten liggen? Nou, Wat ik al zeg, we, we geven te makkelijk de goals weg. En, uh... Deze avond, maar misschien wel in de loop van, van, van, van de hele Champions League groepsfase. Ja, misschien Lyon ook uh, thuis, die uh, 75 minuten denk ik, de betere ploeg bent. Kans creëert, uh, niet scoort. Op het einde mag je dan ook nog van geluk spreken dat het 0-0 uh, blijft. Maar dat was wel een wedstrijd die we hadden kunnen winnen. Dit is een scenario waar eigenlijk niemand rekening mee hield. Hè? Want het kan gebeuren, maar je denkt, ja, dit kan niet. Nee, absoluut. Van tevoren denk je van... Uh, ja, je doet je best en uh, je hoopt dat je, dat, je, dat je gelijk speelt of wint. Uh, en als je dan verliest een kleine nederlaag. En uh, ja, als je dan op een gegeven moment hoort dat, dat je concurrent met 7-1 wint... Ja, dan, uh, dan ga je wel even door de grond. Theo Janssen, samen met de rest van Ajax uit de Champions League... en gaat nu naar de winterstop verder in de Europa League. Er moet één landelijke bibliotheek komen voor digitale boeken. Staatssecretaris Halbe Zelsta wil het mogelijk maken dat mensen voortaan via een website e-books kunnen lenen. Door de zogenoemde digibieb landelijk te organiseren moet niet alleen geld worden bespaard. Het moet ook kleine gemeenten helpen die nu wat moeite hebben met de digitalisering. We praten erover met Ab de Vries, directeur van de Vereniging Openbare Bibliotheken. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent in Groningen waar vandaag het jaarlijkse bibliotheekcongres begint. Klopt. Een goed moment natuurlijk om uw achterban hierover te peilen. Wat denkt u? Uh, ja, daar gaan we met de achterban ook uh, met alle bibliotheekleden uh, uh, in gesprek. Uh, van de ene kant uh, zijn we blij. Uh, heel blij dat de staatssecretaris uh, ook uh, samen met ons verantwoordelijkheid wil nemen om de bibliotheken uh, toekomstbestendig te houden. En, ja, want hij komt uh, ook met geld, geld over de brug, hè? Wat zegt u? Hij komt met geld over de brug. Hè? Hij komt met geld over de brug, maar daar zit wel een maatje aan. Mm. En dat is dat dat geld, uh, uh, het is eigenlijk een, een sigaar uit eigen doos. Want hij haalt dat geld om uh, uh, de uitleen van e-books uh, mogelijk te maken door de bibliotheken. Haalt hij uit het gemeentefonds en daar zit weer geld in wat gemeentes gebruiken om de bibliotheken te subsidiëren. Dus weg met het papier en vooruit met de digitale nullen en uh. enen. Alle twee doen. Uh, de e-booksmarkt groeit nog steeds. En wij willen heel graag e-books gaan, gaan uitlenen als, als bibliotheken. Uh, maar alle titels die in Nederland verschijnen, verschijnen ook nog steeds op papier. Dus het is vooralsnog een en-en-strategie. Ja, dat wilt u wel graag. Maar dat kan, kan dat dan nog? Uh, ja, wij, wij denken dat dat, dat, dat kan. Uh, we hebben 4 miljoen leden. Die zijn op dit moment nog allemaal uh, op papier. Dus daar kun je niet 1, 2, 3 de knop omdraaien. Nee, maar geleidelijk misschien wel. Want uh, u zegt in feite willen we er nog extra geld bij vanuit vanuit uh, het Rijk, omdat we deze twee systemen naast elkaar willen. Nou ja, het zal, geen, het zal waarschijnlijk geen extra geld zijn, omdat uh, de staatssecretaris dat geld wil nemen uit de pot waar de bibliotheken al uitgesubsidieerd worden. Ja, precies, maar dat ziet u liever niet. Uh, nou, wij, wij, wij zien dat liever niet. Uh, natuurlijk zou het helemaal mooi zijn als er extra geld bij komt. We erkennen ook wel dat dat in deze tijd allemaal heel lastig is. Maar we willen wel zelf ook mee kunnen bepalen wat er dan precies wordt gekocht aan e-books. Hoe hoog het bedrag moet zijn, wat we daarvoor nodig hebben. En dat het niet alleen door het ministerie bepaald kan worden. En waar heeft u het voor nodig? Wat moet er geregeld worden voor zo'n digibiep? Eh... Uh, het belangrijkste wat geregeld moet worden is dat je de licenties met de uitgevers kunt, kunt regelen. Uh, die uitgevers die stellen boeken, uh, en dat geldt nu ook al voor de papieren boeken, niet gratis ter beschikking. Daar krijgen ze een middellijke uh, vergoeding voor, uh, zodat ook uh, auteurs krijgen daar een billijke vergoeding voor. Uh, maar het is geregeld in de wet dat papieren boeken mogen bibliotheken sowieso uitlenen. Als die op de markt komen, mogen we ze uitlenen. Maar dat is nog niet voor de e-books geregeld. Dus als uitgevers zeggen, uh, sorry bibliotheken, maar wij willen boeken, de e-boeken alleen verkopen... en jullie mogen ze niet uitlenen... dan is er geen enkele stok achter de deur op dit moment om uh, die uitgevers uh, daartoe aan te zetten. Ja, verwacht u dat uitgevers moeilijk gaan doen? Want die zoeken natuurlijk ook naar manieren manier om geld te verdienen. Zijn nog aan het stoeien met die e-books, hè? Dat klopt. Uh, ze zijn zelf ook aan het zoeken van hoe kunnen ze die het meest slim in de markt zetten en gaat dat alleen via verkoop of ook via tijdelijke licenties, noem het allemaal uitleen. Uh, en wij willen heel graag met die uitgevers daarover in gesprek zijn en uh, kijken hoe wij daar samen het beste uit kunnen komen. Uh, want lang niet alle consumenten, uh, lang niet alle lezers zijn in staat of willen uh, boeken kopen en zelfs geld voor die okay. boeken. Ja, dat, dat is een beetje de propositie die u heeft, waarmee ja. u de uitgevers uh, over de streep wil trekken. Ja, klopt. Hm. Kunt u nog een beetje uitleggen hoe dat logistiek moet gaan werken straks? Als ik, als ik een e-book zou willen lenen bij de ja. Digi bibliotheek, Hoe moet nou, daar dat? Nou, dan wil ik als eerste zeggen dat er uh, in tegenstelling tot wat het ministerie nu suggereert... niet één landelijke digitale bibliotheek komt. Oh. We hebben 168 bibliotheken in Nederland, duizend vestigingen uh, en... Die digitale bibliotheek, die e-books, die, e die worden gewoon uitgeleend tot de bibliotheken. Maar dit kan toch veel met... makkelijker in één dan? Is dat dan geen geldverspilling? Nou, dat kan, u leent die boeken bij uw plaatselijke bibliotheek, maar daarachter zit een infrastructuur, een technologische infrastructuur, computers. En dat regelen we op landelijk niveau. Ja. Dat doen we op centraal niveau, want dat is natuurlijk veel efficiënter. Maar ik hoef toch niet, um, want dit vind ik dan wel weer apart... dat het allemaal lokaal weer geregeld wordt. Daar zit dan misschien wel een centraal idee achter. Maar ik hoef toch niet uiteindelijk voor het lenen van een e-book... naar de bibliotheek, dat kan het toch wel via een website doen? Dat kunt u gewoon via internet doen. Maar, maar dan wel alleen de bijvoorbeeld de Ja, maar ik woon dan in Amsterdam. Dan alleen via de Amsterdamse website? Of hoe nee, hoe ziet u kunt, het voor dan kunt u? Via, dan kunt u via uh, uw uh, Amsterdamse bibliotheekweb... Website. Kunt u in dat totale bestand komen? Ja, ja oké. Okay. Maar goed, stel nou dat de bibliotheek in Rotterdam uh, veel leukere e-boeken heeft. Waarom? dat het, het toch grensoverschrijdend denken, het gebruik van internet. Maar al die e-boeken zitten in één centraal bestand. En waar u ook in Nederland bent en waar u lid bent van een bibliotheek, ja. dat maakt niet uit. U kunt bij dat hele bestand van e-boeken komen. Maar dan heb je die lokale vestigingen ook niet meer nodig. Natuurlijk heb je die lokale vestigingen nodig. We nee. uh, uh, begrijpen het helemaal nee, niet. Ik begrijpen het niet zo goed. <laughs> Om, om, bibliotheken hebben een, een, een, een hele belangrijke functie als het gaat om uh, ontmoeting en debat. En, en dat wilt en... u behouden? En die, en die willen we houden. Ja. En, en fantastisch wat in, pas geleden in Laren brandde een bibliotheek af. En uh, de burgemeester zei daar ook voor de radio van... dit is dé plek in onze gemeente waar mensen bij elkaar komen... met elkaar van gedachten wisselen... en zich echt als een, als een participerende burger kunnen opstellen. Ja, die plek die willen wij natuurlijk graag behouden. Aap de Vries, directeur van de vereniging Openbare Bibliotheken. Het is ons iets duidelijker geworden. Hartelijk dank. Dank Goedemorgen. Goedemorgen.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 Nieuwe boeken worden nu gratis thuis bezorgd. Kijk op de deslechte.com. Wat een interessante trivia uh, trivia, ja. Kijk, van de Remea Avanta's cv zijn er gewoon 1 miljoen verkocht. 1 miljoen! Kijk, als iedereen een Avanta heeft, dan moet dat dus wel goed zijn. Een betere garantie is er niet. Kijk op Remea.nl. Kom naar Dordrecht voor de grootste en gezelligste kerstmarkt van Nederland. Geniet van de kerstsfeer op 16, 17 en 18 december in de historische binnenstad.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 Kijken dus naar nu. Tenminste als u uw vermogen net zo serieus neemt als wij dat doen. Theodor Gielissen Bankiers. Serious money taken seriously. Het Kruller museum, het mooist gelegen museum van Nederland. In de wintermaanden warm aanbevolen. Met Van Gogh en een beeldentuin in winterkleed. Kijk op kmn.nl, met kerst geopend. Radio 1, het NOS-journaal. Lisbeth Spies gevraagd als minister van Binnenlandse Zaken en ME grijpt in bij een debat in Amsterdam. Goedemorgen, half acht is het. Ik ben Dorald Megens. Nederland gaat niet meer macht overdragen aan Brussel. Dat zei premier Rutte in reactie op uitspraken van PvdA-leider Cohen. Hij wil dat er nieuwe verkiezingen komen als Nederland meer bevoegdheden overdraagt aan Europa. Maar dat is er dus niet aan de hand, zegt Rutte. Het kan wel zo zijn dat het Europese verdrag wordt gewijzigd, maar dat is een ander verhaal dan macht overdragen. Als je met elkaar afspreekt om 50 kilometer per uur te rijden in een bouwde kom. maar je hebt nooit politie ingevoerd om dat ook te handhaven... dan is het invoeren van die politie geen overdracht van soevereiniteit. Dat is het simpelweg handhaven van algemaakte afspraken. Vandaag en morgen komen de EU-landen bij elkaar. Duitsland en Frankrijk willen de stemverhoudingen in de EU veranderen. Nu moeten belangrijke wijzigingen unaniem worden goedgekeurd. Dat zou bij meerderheid van stem moeten worden.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 Daar kunnen contactjes losraken. Men kan lampjes gebruiken met een te lang uh, uh, draadje eraan. Waardoor die eigenlijk een beetje boven de lamphouder uitsteekt. En waardoor je een aanraking kunt komen met onderspannen staande delen. De veiligheid van kerstverlichting is de laatste jaren wel verbeterd. Vier jaar geleden voldeed de helft van de lampjes niet aan de norm. De ME heeft gisteren ingegrepen bij een debat in Amsterdam. Daar was de Canadese schrijfster Irshad Manji te gast, die kritisch is over de islam. Twintig moslims kwamen de zaal binnen, schreeuwden leuzen en gooiden met eieren. De schrijfster zegt dat ze bij lezingen vaak heftige reacties krijgt uit de zaal, maar nooit van zoveel mensen tegelijk. Ik heb individuen uh, threatening me openlijk uh, throwing items at me and en in mijn face, but maar niet met deze uh, gang-like mentaliteit. So was surprise. Ze, was volledig, ze was volledig verrast. Twee ordeverstoorders zijn aangehouden... en Manji heeft aangifte gedaan bij de Amsterdamse politie. In Hawaii is de aanval op Pearl Harbor herdacht. 70 jaar geleden vielen de Japanse gevechtsvliegtuigen... de Amerikaanse marinebasis aan. Bijna 2400 Amerikanen kwamen bij die aanval om het leven. De Amerikaanse minister van de Marine Mabus zei bij de herdenking... dat Amerika de slachtoffers nooit zal vergeten. Voor de die hun laatste is in de wateren hier. En al die die hun leven dat day, 70 jaar oud, in de service van hun land en in de cause van vrede, blijven in onze mouwen en onze harten zoals ze dat day. Door de aanval op Pearl Harbor raakte Amerika betrokken bij de Tweede Wereldoorlog. En radiopiraten worden voortaan harder aangepakt. Volgens het agentschap Telecom zijn ze steeds professioneler... en zijn strengere straffen daarom nodig. De piraten verstoren niet alleen de legale radio-uitzendingen... maar ook hulpdiensten hebben er last van. De boetes voor illegaal uitzenden gaan omhoog naar 45.000 euro. Zo uiteraard zijn, gaan wij zelf verder met de volgende bal. En dat is het balletje nummer 0, Nico 39. 39. In de kerstvakantie worden extra inspecteurs ingezet. Volgens het agentschap Telecom gaan in die periode meer piratenzenders de lucht in... omdat mensen dan vakantie hebben. Zo luisteraars, dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Op klaar in enkele wolkenvelden wisselen af, eraf... met in het noordoosten nog een lichte bui. Er staat een matige aan een kustvrij krachtige wind uit het westen. In de ochtend is het droog met in het oosten ruimte voor de zon... In het westen raakt het bewolkt en later in de ochtend krijgt het ook het oosten met bewolking te maken. De wind draait daarbij naar het zuidwesten. Vanmiddag is het bewolkt. In het westen valt wat regen, later ook in het noorden van het land. Alleen in het zuidoosten blijft het vanmiddag overwegend droog. De zuidwestenwind trekt in het binnenland aan naar vrij krachtig tot krachtig. In de kustprovincies is de wind hard tot stormachtig, windkracht 7 of 8. De temperatuur stijgt naar 8 graden in het oosten en 10 graden langs de westkust. Vanavond trekt vanuit het noordwesten een buiengebied over het land... De wind draait meer naar het westen en neemt aan de kust verder toe... met in het noordwesten kans op een westerstorm. Daarbij komen ook zware windstoten voor. Morgen in de ochtend veel wind. In het noorden van het land geregeld buien. In het zuiden minder buien met af en toe zon. Het wordt gemiddeld 8 graden. ANWB Verkeersinformatie. Een goede 80 kilometer file. De opvallende zaken. De A4 Amsterdam-Den Haag. Tussen Burgerveen en Hoogmaden 6 kilometer. De bergingswerkzaamheden daar zijn afgerond. Alle rijstroken zijn weer open. Gaat langzaam op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen. 8 kilometer tussen de knooppunt Beverwijk en de knooppunt rotterdam En een vracht tot en met pech in de regio Rotterdam op de A20 vanaf Gouda naar Hoek van Holland. Het zorgt voor 3 kilometer verder tussen knooppunt Debrechtseplein en Rotterdam-Krooswijk. De rechte rijstrook is dicht. Er ligt een wetsvoorstel om ambtenaren en werknemers gelijk te stellen. Wordt dit doel wel bereikt dan is het wenselijk? Wat maakt een ambtenaar tot een ambtenaar?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 Gelukkig niet bij de Volvo-dealer. Hij biedt u nu Service 2.0. Dat is service die verder gaat dan onderhoud alleen. Zo krijgt het motormanagement van uw Volvo bij elke onderhoudsbeurt een software-update. Dat kan alleen uw Volvo-dealer. En hij doet dat nog gratis ook. Bovendien krijgt u een jaar lang Europese wegenhulp. Zo maakt Volvo het verschil tussen gewoon onderhoud en Service 2.0.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 Wie nu 500 euro spaart bij de Rabobank, maakt de kans op 500 euro extra. Sparen kan slimmer, dat is het idee. Kijk snel op rabobank.nl slash spa -actie. Rabobank, een bank met ideeën.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 En op dat onderwerp, juist daar speelt de PvdA politieke powerplay. Want als vandaag en morgen op de EU-top... toch wordt besloten tot substantiële overdracht van bevoegdheden... dan wil de partij nieuwe Kamerverkiezingen. Een opvallende zet die veel vragen oproept. Dus op naar Den Haag, naar Joost Vullings, Joost. Waarom doet de PvdA dit? Ja, die partij is een steunpilaar voor het kabinet uh, op de euro. En dat is natuurlijk geen fijne rol voor een oppositiepartij. Je weet nog wel dat Geert Wilders tijdens de algemene politieke beschouwingen... Job Cohen neerzette als de grote gedoger. Nou, dat vinden ze daar een heel vervelend beeld. En hiermee laten ze zien dat ze niet zomaar alles slikken van het kabinet. Wat kunnen de consequenties zijn van zo'n dreigement? Nou, er kunnen een hele hoop uh, consequenties zijn. Uh, er is natuurlijk één scenario dat het met een sisser afloopt. Dat is als uh, ze, ze volgende week terugkomen uit Brussel. En de PvdA kijkt naar het resultaat en zegt... nou, we vinden eigenlijk dat er geen sprake is van, van overdracht van bevoegdheden. Ja, dan is het gelijk over. Maar goed, ik sprak gisteren met Plasterk nog even in de afloop van het debat. En hij zegt, als ik kijk naar de plannen van Merkel en Sarkozy... zoals die er nu liggen... dan is dat echt een enorme verbouwing van het Europese Huis... en dan is het standpunt van de premier niet houdbaar. Ja, en dan krijgen we gewoon een hele interessante situatie. Uh, want dan gaat de, de PvdA tegen het kabinet zeggen... luister, ja, uh, u moet naar de kiezer... Dan zegt het kabinet dat doen we niet. Nou ja, dan ga je logischerwijs een motie van afkeuring indienen. De PvdA hoopt dan dat de PVV die motie steunt, maar dat is hoop en, en geen zekerheid. Uh, nou ja, en als de PVV die motie niet steunt, dan, dan ontstaat er iets van politieke winst voor de PvdA, want die kunnen dan zeggen: beste Henk en Ingrid, kijk, uw, PV, uw PVV is tegen welke machtsoverdracht dan ook, Mordek is tegen. Maar nu hebben ze de kans om het kabinet naar huis te sturen... of krijgt u de kans om het voor te leggen aan de kiezer... en dan doen ze het niet. Maar goed, het kabinet kan dan wel door in dat scenario... En als dan ooit die verdragswijziging of protocolwijziging, hoe het, wat het ook gaat worden, dan in de Tweede Kamer komt, ja dan moet de PvdA tegenstemmen. En dan heeft het kabinet op dat moment wel een zeer serieus probleem. Oké, okay, ja, want in eerste instantie kan het kabinet dan gewoon door in dit scenario wat je nu schrijft. Ja, uiteindelijk is het natuurlijk. Het klinkt natuurlijk heel gek, want je denkt een heel belangrijk dossier. En, ja. en ze, ze kunnen dan wel gewoon door. Ze moeten dan dat wel in Brussel melden. Maar ja, zolang de meerderheid van de Tweede Kamer het kabinet in de lucht houdt. Ja, dan hoeft het kabinet geen verkiezingen uit te schrijven. Maar dus dat is... Het is inderdaad wel een hele ingewikkelde situatie. Ja, precies. Want dan begrijp ik niet helemaal wat, wat de PvdA hier dan mee te winnen heeft. Heeft dat puur te maken met de peilingen? Ze staan er slecht voor. Uh, wat, wat politieke? Ja, nou ja laten ja, maar, maar, maar juist als je dus die redenering van jou aanhangt... dan denk je, ja, als je er slecht voor staat... Daar, ik snap wel dat je dan dat je iets wil laten zien aan je kiezers. Dat je, dat je er bent en dat je, mm. dat je niet over je heen laat lopen. Maar ja kijken we naar de peilingen, je staat er niet goed voor. Dus ja, waarom zou je in hemelsnaam naar de stembus willen? Hmm. En als je ook nog eens het dossier Europa... Eh, overdracht van soevereiniteit, van bevoegdheden... inzet maakt van verkiezingen... nou, ja, dan durf ik de voorspelling wel aan... dat de SP en de PVV waarschijnlijk heel goed gaan scoren. Dus wat dat betreft is het ook nog een hele riskante zet. Ja, precies, Joost. wat dat wil ik zeggen. Op, weg naar, naar, op, op een zeer moeizame weg naar een oplossing van de eurocrisis... laat je dus dan de binnenlandse politiek even prevaleren... Dat vinden andere partijen ook. Ja, dat verwijt wij ook nog krijgen. Ja. Ja. Andere partijen kunnen zeggen... van, uh, u steunt toch altijd dit, dit eurodossier... omdat u het zo belangrijk vindt in het landsbelang. Het is wel zo dat de PvdA zegt... alles wat er nu moet gebeuren om de euro nu te redden... dat steunen we gewoon. Maar gaat het over veranderingen voor de toekomst? De spelregels, ja. daarvoor gelden dus... die dreigement van de nieuwe verkiezingen. Maar ik moet zeggen dat andere partijen... ook wel een beetje meewarig naar de PvdA kijken. Zij zien het een beetje als een ja, gewaagde openingsset... op het schaakbord. Ja. Maar zonder dat de partij goed heeft nagedacht over het eindspel. Het, het, het heeft ook wel iets gekunsteld. Het wringt. Uh, ja, want je wil verkiezingen afdwingen, terwijl het kabinet doet waar je achter staat. <laughs> en dat is mm. toch wel een beetje gek. En interessant tegelijk. Joost Vullings in Den Haag. Dankjewel. We kijken zo dadelijk even met Corné van Zel naar wat de beurzen doen, gaan doen, uh, in de aanloop naar die top die vanavond begint zo dus Corné van Zel. Eerst maar eens eventjes naar Tom van het Hek. Goedemorgen Tom. Goedemorgen. En dan vooral natuurlijk het voetbal, gisteravond, ja. Champions League. En dat was voor Ajax erop of eronder. Het werd uh, nou er heel erg onder. Ajax is ja. uitgeschakeld. En op wat voor manier? Er is veel over te zeggen. De, laten we maar beginnen met gewoon weg dat het zuur is voor de ajax -ide. Ja, laten we het in een soort drietraps raket uh, bekijken. En laten we beginnen te zeggen dat Ajax gewoon ook heel slecht verdedigd heeft en tegen een niet echt volgaand Real Madrid wel heel gemak tegen twee tegengoals aanliep. En ook een aantal spelers in het veld had die op dit niveau echt, eh, hoe hard dat ook klinkt, niet zo heel veel te zoeken hebben, neemt niet weg. Dat er ook een aantal andere kanttekeningen te maken zijn. Dus Ajax was matig. Maar goed, dan kom je vervolgens op twee afgekeurde goals. Die eh, ja, bij vele herhalingen blijken toch waarschijnlijk allebei niet eh, in buitenspelpositie gemaakt te zijn. Op een stand van 0-1. Laten dan eens geteld hebben. Dan was die wedstrijd op een hele andere manier eh, vervolgd. Dus dat is heel zuur voor Ajax. Ja, en wat er verderop eh, bij Dynamo Lyon gebeurde. Dat is misschien wel het meest dramatische en verrassende. 1-1 ruststand. 7-1 eindstand. Um, dat is merkwaardig. Laten wij het zomaar eens even stellen. Dat ja. scoren verloopt Toen zag er iemand, ik geloof dat het Juri Mulder was, een, ja. een knipoog nog in het veld ja. van een Dynamo-speler. En toen ja. was de boot aan op Twitter. Ja, er is een, een, een, een beeld op Twitter dat na een van de doelpunten van Lyon er een, een knipoog gegeven wordt door een speler van Dynamo naar die van Lyon. Nou, dat doe je meestal niet na een Goal, laten we het zo zeggen. Dus uh, dat doet dan het vermoeden reizen. Maar laten we het hier vooral ook bij het woord vermoeden houden. En uh, ja, dan valt het woord omkoping of dat daar iets in de rust gebeurd moet zijn. En uh, sindsdien ligt, uh, ligt het netwerk plat ongeveer van alles wat daar overheen komt. Uh, um, en vermoeden kun je het. Bewijzen is altijd uiterst, uiterst lastig in dit soort gevallen. En nogmaals, 1-1 met de rust in 19 minuten 4 goals op dit niveau. Dat haal je bij de pupillen nauwelijks. Dat is op zich wel heel merkwaardig. Het is, het is een uitslag die riekt naar merkwaardig gedrag. Maar of je daar ooit iets over kunt bewijzen, dat is de grote vraag. Nee, ik vermoed dat er nog lang over nagepraat wordt. Ja. Uh, ook nog even Help die... niet overigens. Nee, waarschijnlijk ja. niet. Hey, ik nog eventjes over um, ja, toch, toch het goede gezelschap waarin Ajax zich bevindt. Ja. Laat het maar ja. zo zeggen. Manchester United en Manchester City zijn uitgeschakeld. Ja, het is, uh, het is... Als je, ja, als je, het is eigenlijk ongelooflijk. Manchester City nog in een pool met Bayern München en Napoli. Dat is nog niet zo ontzettend raar. Had niet gehoeven. Uh, gisteren won City zelf nog met 2-0 van München. Maar in hun eerdere wedstrijden hadden ze al te veel laten liggen. En Napoli won gewoon bij Villarreal. Maar dat Manchester United de grootmacht slechts twee keer niet door... naar de laatste 16 door het Zwitserse Basel zou worden uitgeschakeld... dat had eigenlijk toch niemand echt voor mogelijk gehouden. Het werd 2-1 in Basel. En uh, ja, dat is toch wel de echte sensatie van de... Van de er zijn wat kleinere clubs doorgedrongen. Dat is gunstig. Die gaan grote sommen geld ophalen voor Manchester United en, en City. Zijn dit desastreuze avonden voor hun begrotingen. Maar goed, het houdt het wel leuk in die zin. Daar was ook op uh, volstrekt eerlijke wijze alles gestreden. Uh, Moskou gaat ook nog door. Uh, kortom, uh, de grote clubs zijn er over het algemeen allemaal bij. Maar in Engeland krabben ze zich een beetje achter de oren. En in Amsterdam zal men ook nog heel, heel lang aan deze Champions League avond denken. Ja, dat vermoed ik ook. Tom van het Hek, dank je wel. Schuldencrisis, eurozone in verval, verdeeldheid in Europa... dat is een nachtmerrie van elke beurshandelaar. Hebben de beurshandelaren nog hoop op een goede afloop? Gaan we zo vragen aan fondsmanager Corné van Zijl. Eerste verkeersinformatie bij de ANWB, Kees Kwaks. Marcel, het verschil met gisteren is groot. Toen een uh, drukkere spits dan normaal. Vandaag is het eigenlijk business as usual. 100 kilometer staat er nu. Er zijn maar weinig bijzonderheden. Op de A16 Breda richting Rotterdam... staat 5 kilometer tussen Knooppunt Klaverpolder en Zwijndrecht ligt een lading glas op de weg, daarom zijn er twee rijstroken dicht. Dit is het NOS Radio 1 Journal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Ja, vanavond begint dan de zoveelste top in korte tijd om de schuldencrisis in de eurozone aan te pakken. De financiële markten kijken met belangstelling, zo het zo noemen, naar de uitkomsten van deze top. Al maanden roepen beleggingsexperts en beursanalisten dat politici onvoldoende doorpakken om die schuldencrisis op te lossen. Toch zijn er wel wat kleine lichtpuntjes in deze donkere dagen. Aan de lijn Corné van Zelf, fondsmanager bij SNS-bank. Meneer Van Zel, goedemorgen. goedemorgen. De markt heeft altijd gelijk, een spreekwoord op de aandelenbeurs. Waar zit dat lichtpuntje dan volgens u in deze donkere dagen? Nou ja, als we kijken naar wat de Italiaanse en de Spaanse rentepercentages hebben gedaan... die zijn in de afgelopen tijd wel flink gedaald. Ik weet dat er allerlei paniekberichten in de media kwamen toen de rente boven de 7% ging in Italië. En die is in de tussentijd toch wel weer flink gedaald richting de 6,5%. En er zijn zelfs dagen dat hij eronder is geweest. En met name in Spanje helemaal, daar zitten we zelfs op 5,5 procent. Ja, dat geeft wel aan dat de obligatiemarkten daar in ieder geval vertrouwen in hebben. Ja, dus in dat opzicht, de markt vertrouwt op de maatregelen die genomen worden in Italië. En, en zien dat als voldoende? Ja, wat dat betreft zijn er zoveel schoten voor de boeg gegeven. En dat lijkt wel een soort spelletje. Iedere keer komt er wat naar buiten. En dan wordt dat opgepikt en dan wordt er gekeken naar de reactie en... Uh... Het grappige was, deze week zagen we natuurlijk, er werden allerlei berichten naar buiten gedaan. En de markt reageerde er niet helemaal goed genoeg op, vond men. En dus kwam ja, eigenlijk gelijk al een rompui met een wat afzwakking daarvan. En daar reageerde de markt weer wel positief op. Dus het lijkt wel een soort spel van, god, wat accepteert de markt nog wel en wat accepteert de markt nog niet? Want de markt is toch wel een hele belangrijke factor uh, geweest in de afgelopen tijd. Ja. En kunt u dat nog peilen dan, wat de markt wel en niet accepteert? Want het vertrouwen, als het er af en toe weer ontstaat, is wel zeer fragiel. Het vertrouwen is ontzettend fragiel inderdaad. Deze positieve uh, rentedaling die we nu hebben gezien, is, is maar van korte duur geweest natuurlijk en we moeten zien hoe de, hoe de plannen zich echt uh, zullen ontwikkelen, ja. maar het is wel zo dat ja, je bent ook als overheid afhankelijk van die markten, als de rente zo heel erg hoog is, dan betekent dat zo'n enorme invloed ja, op je overheidsbestedingen, dat, dat je er wel naar moet luisteren. Ja. Ja, je zal dat moeten inderdaad. Toch hoeft er maar een Duitse topambtenaar... Eh, met betrekking tot het vertrouwen... iets minder vertrouwen in de uitkomst van die top te hebben. En de beurs gaat weer onderuit. De vraag is dan... hoeveel waarde moet je daar dan aan hechten? Hè? Als het ja, zo fragiel en misschien wel labiel is. Inderdaad. Dat gerucht van gisteren... en een Duitse topambtenaar die niet met name genoemd was... had wat zijn bedenkingen nou? Ja. Hij gelijk in de markt onderuit. Wat, wat inderdaad de fragiliteit van de markt aangeeft. Maar aan de andere kant... zie je ook wel dat... Um, als de markt, uh, en die rentes zijn op zich nog heel erg hoog... en daar moet nog wel wat aan gedaan worden. En de tucht van de markt is wel goed dat dat gewoon ook blijft... Uh, tot en met die top, dat iedereen zeker weet dat er wat moet gebeuren. Want dat maakt, die druk van de markt maakt de, de politie, politici toch wel ja, gevoelig daarvoor. Dat, dat hebben we bijvoorbeeld in België gezien. En daar is men 530 dagen aan het onderhandelen geweest. En één keer een downgrade en een uh, ja, uh, vrees voor een grote rentestijging. En ze zijn er in een nachtje uit. Ja. Maar het blijkt dus, als je stevig doorpakt, zoals Italië en Spanje hebben aangekondigd, dat dat wel werkt. Wat moeten ze nou in Brussel gaan doen? Hoe stevig moeten ze daar gaan inzetten? Want er wordt alweer gesproken over een, over een bazooka die daar wordt uitgepakt. Dan, dat zal dan ook echt moeten? Ja, de verhaal over de, de, de, de bezoekers die, uh, nou, daar kan je een paar of boeken zo langzamerhand over schrijven. Het gaat er denk ik uh, uh, vooral om dat er enig vertrouwen in is dat de, de, ja, de, zeg maar de euroversie 2.0 een betere zal zijn dan die we de afgelopen tijd hebben gezien. En kun, de, kun je dat vertrouwen wekken door uh, daar iets af te spreken van wat over twee jaar moet gebeuren bijvoorbeeld? Dat je over twee jaar uh, meer begrotingsdiscipline hebt, meer uh, bevoegdheden bij Brussel hebt liggen? Nou, dat is een, een heel belangrijk element, dat je weet waar de stip in de horizon uh, staat. Dat je weet hoe over twee jaar de euro er dan uit gaat zien, hoe de landen zich eraan moeten houden. Maar er is natuurlijk ook voor de korte termijn een oplossing nodig, het uh, noodfonds, hoe dat ingericht gaat worden. En ik denk dat daar nog wel de grootste onzekerheid zit. Iedereen gelooft wel dat... En alle landen zich straks aan de oude Maastricht criteria ook daadwerkelijk gaan houden. Want dat zal niet meer geaccepteerd worden. Het probleem zal met name zijn hoe de korte termijn wordt ingevuld. Oké. Okay. Mag ik u even meenemen naar maandagochtend, 9 uur. De beurzen gaan open. <laughs> uh, er is doorvergaderd uh, tot en met zaterdag. En uiteindelijk is de afspraak gemaakt dat ze nog maar een keer bij elkaar moeten komen tegen kerst. Want dat is nog niet gelukt. Wat gebeurt er dan maandag om 9 uur? Ik denk wel dat je de meest waarschijnlijke uitslag te pakken hebt. Uh, dus, dus daar moeten we wel rekening mee houden. Nou, we hebben het eigenlijk al voortdurend gezien dat er een nieuwe top der toppen was... en er eigenlijk niet zoveel uitkwam. Uh, ik weet niet of de markt dat echt accepteert. Hè. Dat is altijd de crux van het verhaal: van wat zit er nou precies in de markt verdisconteerd en wat niet. En dat is ook de reden waarom je als belegger geld kan verdienen als je één stap voor de markt bent. Maar het is moeilijk om nu te bepalen wat erin zit. Hè. Het enige wat je kan zeggen is dat er wat meer optimisme in zit dan een dag of tien geleden. Oké, okay. nou, dan doen we dat mee. Corné van Zijl, fondsmanager bij SNS Bank. Dank u wel. Graag gedaan. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Ja, ook voor niet-euro-landen is die EU-top in Brussel belangrijk. Britse premier Cameron gaat er onder hoogspanning heen, schrijft de The Guardian. In eigen land staat Cameron onder druk vanwege de euroskepsis in zijn kabinet. Uh, dat vindt het helemaal niks dat er meer macht naar Brussel moet gaan. Het is de opstand van de euro-zekert, komt het Duitse blad Der Spiegel. Wat is dan in het Duits trouwens? Daar weet ik niet. Oh. ga je wel over nadenken. Oké, okay, doe maar even. Groot-Brittannië stelt voorwaarden. Tsjechië waarschuwt voor referenda. En Finland werkt tegen. Kortom, er is steeds meer weerstand tegen het uh, Duits-Franse plan om de euro te redden. Oh, en Ah, zo, dat is Jasje. Sure. Ja, dat is doen. Nou, dat het vragen. Volgens trouwens staat Europa voor de vraag of het verder gaat als sterke unie of met een akkoord dat niet overtuigt. Schuldencrisis is al lang geen economische kwestie meer. Het gaat om politiek. Wie krijgt het straks voor het zeggen in Europa en waarover precies? Ja, je gaat erover of niet. De BBC noemt de bijeenkomst in Brussel de do or die top. Doen of uh, doodgaan. Laten top. Ander nieuws staat er ook in de krant. De duizenden Nederlanders gaan korter leven... door de extra uitstof, uitstoot van fijnstof, schrijft de Volkskrant. Door het verhogen van de maximumsnelheid op de snelwegen rond de steden... zweven er straks veel meer fijne roetdeeltjes in de lucht, zeggen deskundigen. Ze willen dat minister Schultz van Infrastructuur en Milieu... de effecten van die verhoging van de snelheid te rooskleurig inschat. Levensverwachting gaat per ingeademde microgram roet... met ongeveer zeven maanden naar beneden. Er zit een record aantal jongeren in opvangcentra, dat staat op nu.nl. Bijna 8800 jongeren hebben zich in 2010 bij die opvangcentra gemeld... omdat ze dakloos waren of bijvoorbeeld met huiselijk geweld te maken hadden. Groot probleem is het te lage opleidingsniveau van dakloze jongeren... en hun financiële situatie. Bezuinigingen op het passend onderwijs kosten 5000 mensen hun baan. Lijkt uit geheime cijfers van onder meer het ministerie van Onderwijs. Het AD-bericht daarover. Het gaat om 3800 fulltime-banen. In totaal 5000 ontslagen, al dan niet gedwongen. Minister van Bijsterveld van Onderwijs wil 300 miljoen euro bezuinigen op dat speciaal onderwijs. Kijk eens, euro-neugelen. De spiegel had gelijk. Nee, echt waar? Ja. euro oh, dus. Ja, ik kan dat wel. Een nachtmerrie komt uit. komt de Telegraaf. Dat gaat natuurlijk over Ajax, eh, het voor onmogelijk gehouden scenario werd waarheid. Ajax is uitgeschakeld in de Champions League. Volgens het voetbalblad 11 is Ajax bestolen door arbit arbitrale dwaling. Twee doelpunten van de Amsterdammers werden afgekeurd. En tegelijk boekte Olympique Lyon een monsterzege. En werd het Franse wonder bewerkstelligd. Wedstrijd van Lyon tegen Zagreb is trending topic op Twitter. Franse wonnen met hoge cijfers. 7-1. Aanvaller Gomis scoorde vier keer. De laatste keer dat hem dat in één duel lukte was bij de F's. Het werd iemand. <laughs> en iemand anders zegt: Wat is dat erg? Zeg, zo'n wedstrijd van Zagreb, dat leek nergens naar. Of leek het wel op een gevulde envelop. En nog iemand anders twittert... ik moet wel lachen om al die reacties over een omkoopschandaal... gewoon om de prestatie van Ajax te verdoezelen. Ja, ik begrijp dat Theo Janssen heeft aangegeven... dat hij vindt dat Ajax gewoon niet die twee doelpunten had moeten weggeven. Dat dat veel te gemakkelijk is gegaan. En dat ze zo hun eigen ondergang hebben gecreëerd. Nou goed, ondertussen is Louis van Gaal weer in het land. Kijken we even naar de Telegraaf. Daar zien we, uh, nou dat is voorpagina nieuws voor de krant... een grote foto van uh, Van Gaal met zijn vrouw Truus... Um, op Schiphol, net terug van een reis door Azië. En van Gaal wilde niet ingaan op uh, alle hijza bij Ajax. Die is ontstaan door de rechtszaak van Johan Cruijff. Dat kort geding dat gisteren speelde in Haarlem. Van Gaal zegt dat hij, hoe dan ook, niet voor 1 juli bij Ajax gaat beginnen als algemeen directeur. En verder wilde hij niets zeggen. Hij lacht wel op de foto. Ja. Nog wel. Na acht uur gaat het in het Radio 1 Journaal over die Eurotop van vandaag. En morgen, we gaan daarover praten met Guy Verhofstadt. Hij is de leider van de Europese Liberalen en natuurlijk voormalig premier van België. En hij heeft wel een opvallende mening. Daarom hebben we hem ook gebeld, gaan we hem ook bellen. Want hij vindt dat Nederland en België zich wat moeten verzetten... tegen het blok van uh, Duitsland en Frankrijk. Guy Verhofstadt dus zo dadelijk in het Radio 1 Journaal na acht uur.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 Hè, 12? Ja, alleen bij een CV-ketel van Nevit. Uh, geen 2, geen 5, geen 7, geen 9, geen 10, maar 12 jaar garantie. Dat is helemaal gratis. Tijdelijk, gratis 12 jaar garantie op alle onderdelen van de topline hr ketel van Nevit. Vraag het toe, Nevit-dealer, of kijk op Nevit.nl. Nevit houdt Nederland warm. Lekker. Mmm, heerlijk. Oh, dat ruikt zo lekker. Deze week 20% korting op alle geuren bij DA. Oh, mm, zo lekker. 20%. Ja. Met de mooiste materialen en Nederlands vakmanschap... maken wij het meest exclusieve bed van Nederland. Cuperus bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier. Cuperusbedden.nl. Het Baderie een badkamer met een strak design voor ons...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 het batteriecomfort. De supervlakke douchevloer van Villeroy in Boch. Kijk op batterie.nl.